Kemke met het NOS-journaal. Vastgoedondernemers zetten bewoners van serviceflats en erfgenamen onder druk om hun appartement ver onder de marktprijs te verkopen. Ze zien er brood in omdat de flats vaak op toplocaties staan. Veel flats kampen met achterstallig onderhoud en leegstand. De projectontwikkelaars willen door middel van renovatie, verbouwing of nieuwbouw winst maken der leider Samson eist dat zorgverzekeraars stoppen met het verlammen van het werk in de thuiszorg. Verzekeraars stellen onmogelijke eisen, waardoor wijkverpleegkundigen nauwelijks aan werken toekomen en alleen maar administratie doen. En dat moet stoppen, vindt hij. Ook hapert de ICT en loopt de samenwerking met de gemeenten nog niet goed. Hackers van Islamitische Staat hebben urenlang de uitzendingen... van de Franse tv-zender TV Cinq Monde verstoord. Ook de websites van de omroep werden platgelegd. Tijdens de cyberaanval was op de website onder meer de vermelding... Je suis IS te zien. Op de website van de zender staat op dit moment te lezen... dat de site in onderhoud is. De groep hackte eerder de Twitter-accounts van Newsweek... en het Amerikaanse leger. De fusie van UPC en Ziggo heeft tot veel klachten geleid. Ruim een kwart van de klanten van Ziggo had problemen na de fusie van de twee kabelaars. Blijkt uit een enquête van de Consumentenbond onder 3000 Ziggo-klanten. Het gaat voornamelijk om slechte ontvangst en verdwenen zenders. En ook werkt de klantenservice niet naar behoren. De Consumentenbond wil dat Ziggo zich aan zijn belofte houdt en alle problemen oplost. Het weer, er kan wat nevel of mist zijn. Het is 3 tot 6 graden. Overdag in het noorden en het noordoosten misschien wat regen. Daar is het 10 tot 14 graden. In de rest van het land veel zon en 16 tot 18 graden. Morgen overal zon en 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat voor Lexmond 4 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 5 kilometer. Tot zover de verkeer. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 No, no, no, no, baby No, no, no, no, don't lie